Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Een hele, hele, hele, hele morgen. Een hele, hele, hele, hele morgen. Voor de best kust. Dit is the F. De microfoon moet je even meenemen. Goedemorgen, beste luisteraars. Dit is weer een nieuwe aflevering van goedemorgen Zandvoort van 6 november 2021. Dit keer zit Jelmer aan de knoppen en die zal zo ook uh, uh, een paar vragen stellen aan onze gasten. De presentatie is in handen van Ben Zonneveld en van mezelf. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben. En ik heb ook voor de redactie gezorgd, maar altijd in samenspraak met de collega Ben... Wat gaan we het eerste uur doen? We gaan eerst kijken naar de tentoonstelling in het HDMZ. Door, uh, dan spreken we met Marcel, Elzan uh, of Wibber. Ik zeg het goed. Dat tweede onderwerp is met Leontien Wagenmakers. Daar spreekt Ben mee en dan gaat het over de kunst, daar Driedaagse. In het derde onderwerp hebben we een, uh, een, iemand van de provincie, Ellen uh, Spithoven. En dan gaan we het hebben over de matchmaker. In de hoop dat er ook een match gemaakt kan worden met een Zandvoortbedrijf. En Ben, wat gaan we in de tweede uur doen? In de tweede uur gaan wij uh, wandelen met het IVN. En Martin Etter Etterma gaat ons vertellen wat voor wandelingen er zijn. En uh, zoals iedereen wel weet... Uh, wordt de nieuwe ondernemersprijs uh, weer opgezet dit jaar. En we praten met Erik Koning van Beach Promotion... die daar een beetje uh, de leiding over heeft. Een klein stukje Mozart-productie met toastbergen. Um, om, om eens te kijken hoe dat uh, loopt en waar het gehouden wordt... Uh, Peter Tromp sprak mij gisteren ook nog aan, dus die komt misschien ook. Maar dat moeten we even uh, kijken hoe dat loopt. We hebben we weinig tijd. Ja, en als laatste praten wij uh, over de week van de pleegzorg. Uh, 800 kinderen zoeken nog een plekje bij iemand thuis. En daar praten we over met Rianne van Huis Oké, okay. nou dat is een vol programma en ik denk ook met aardige onderwerpen. Uh, als het goed is hebben we Marcel aan de lijn. Klopt dat? Ja, dat klopt. Goedemorgen heren. Hey, goedemorgen Marcel. Nou, er staat weer uh, een nieuwe tentoonstelling uh, te beginnen in het HDMZ. Mijn allereerste vraag zou zijn... ik begreep dat je woensdag nog bezig was met het uh, opzetten van alles. Is het ja, gelukt allemaal? Ja, het is een, een echt een hele mooie uh, tentoonstelling. Er zijn ongeveer 150 kunstwerken. Uh, en dat zijn allemaal uh, hedendaagse Chinese kunstenaars... Die uh, worden vertegenwoordigd door een, um, een um, uh, gallery kunstbroeders uit uh, uh, Soest. Soest. En die uh, vertegenwoordigen deze kunstenaars uh, voor heel Europa. En uh, het is zeer kleurrijk. Het is uh, heel verrassend wat je, wat je aan kunstwerken ziet. En uh, je bent echt wel een tijdje bezig om uh, er doorheen te lopen. Ook omdat bij elk kunstwerk um, hangt een QR-code. Oh. En als je die oh. opent uh, via je telefoon, dan um, krijg je meer informatie over die kunstenaar en over het werk zelf. Dus um, um, je, er is een heleboel informatie te krijgen daardoor. En uh, het is echt de moeite waard om eventjes uh, te komen kijken. Het wordt dus een interactieve wandeling? Ja, uh, inderdaad. Ja, wat ik me nou en, afvroeg, ik... hoe kom je erbij om een Chinese kunst tentoonstelling in Zandvoort? Wat is uh, de gedachte daarachter? Nou, omdat de... de uh, de hedendaagse Chinese kunst uh, is uh, behoorlijk onderbelicht nog. En, uh, maar daarnaast ook heel verrassend. De uh, meeste mensen die uh, denken aan, uh, als ze horen Chinese kunst... dan denken ze aan de Tielantijntjes en de Ming-fasen. Uh, Ming-periode, Ming ja. Ja, precies. En uh, als je dan ziet wat, wat de moderne uh, hedendaagse kunstenaars maken... Nou, dat is, uh, voor mij was het één grote verrassing. Oké. Okay. Uh, en en uh, er zijn ook een heleboel uh, ja, beelden en zo... die uh, eigenlijk helemaal niet doen denken aan, uh, aan China. Um, maar daar zit wel een duidelijk verhaal achter... waarom uh, men op deze manier met de kunst bezig is. En dat heeft alles te maken met de culturele revolutie... die. Uh, in de jaren zeventig is begonnen in China. En um, ja, de werken die wij nu hebben in het museum... Uh, die zijn allemaal uit de periode 2005 tot uh, 2021. Dus het is echt uh, het laatste werk dat er uit China uh, naar buiten is gekomen. En wat, wat, voor, wat voor stukken kunst kunnen verwachten? Schilderijen, beelden... Ja, het is echt heel divers. We hebben een heleboel uh, schilderijen. Uh, maar daarnaast ook een heleboel uh, uh, beeldhouwwerken. Uh, en, en dat zijn van hele grote stukken tot uh, hele kleine dingetjes. Wat leuk is om te weten is dat uh, alle kunst die er hangt uh, ook eventueel te koop is... Dus als je via uh, de QR-code uh, inlogt uh, dan, en je klikt op een bepaald werk waar, waar je voor staat, uh, dan zie je ook uh, de prijs. En uh, het is uiterst betaalbaar, zeker op dit moment nog. <lacht> uh, want ja. een aantal kunstenaars die er uh, nu hangen, die uh, worden in uh, New York al voor tonnen verkocht. Dus uh, het is echt uh, upcoming om het maar uh, eventjes... Uh, ja, ik wou vragen, zijn er al Chinese kunstenaars aan het doorbreken of zijn doorgebroken inmiddels? Want dan moet ik daar uh, ja enorm even en, de aankoop en, en, voor doen. Ja, uh, als je echt een kunstliefhebber bent en uh, je hebt nog uh, geld om te investeren... dan kun je het beter niet op de bank zetten, maar dan raad ik aan om uh, zo'n kunstwerk te kopen... Okay. Want uh, het schiet de lucht in op dit moment. Okay. Dus. dus we zijn nu nog op tijd? Uh, ja, je zou nu echt op tijd zijn om, uh, om wat te kopen. Dus, uh, maar goed, afgezien daarvan, uh, het is gewoon uh, echt een hele fraaie hele tentoonstelling om uh, doorheen te lopen. En uh, je bent ook echt wel wat tijd kwijt om uh, alles goed uh, ja. te, te, te bekijken. Daarom vroeg ik mij af, ik vraag me nog twee dingen af. Uh, ik las in jouw bericht dat uh, de tegenwoordige Chinese kunstenaars... Op, bijna op de universiteit worden geschoold. En dat doet me dan ja. altijd denken aan de, aan de schilders van het verleden... Zeg maar, die uh, arm als een kerk dat waren, maar ook geen enkele opleiding hadden... maar vanuit hun hart schilderden en kunstwerken maakten. Zie je dat dan af aan, aan, de, aan wat ze gemaakt hebben? Dat het allemaal geschoold is, zeg maar... Nou ja, kijk, de meeste kunstenaars die uh, ook in het verleden, uh, dat zijn niet allemaal uh, autodidacten. De, de meesten hebben wel um, een, een um, kunstacademie of uh, dat soort uh, dingen achter, uh, qua opleiding achter, achter de rug. Dus. Um, um, maar kunst was een hele lange tijd... in uh, China... Uh, op academisch niveau... puur gericht op... Um, uh, het, ja, de traditionele manier... van uh, kunst maken... voor de Chinezen. Ja. En dit is een, een stroming... die dat helemaal heeft losgelaten. En uh, die dus echt... op een totaal eigen manier... zichzelf ontwikkeld hebben. En uh, daardoor... Uh, ...wijkt het ook behoorlijk af van uh, wat wij uh, kennen als, als uh, hedendaagse kunst. Omdat zij uh, totaal nieuwe inzichten in hebben uh, gebracht. Oké. Okay. En uh, dat, dat maakt het zo bijzonder. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik uh, kom vanmiddag kijken. Uh, ja. Dus dat gaat zeker gebeuren. Uh, <tie> Nog een vraagje wat me dan verder opviel. is De tentoonstelling begint vandaag, hè? Oh, ja. Je moet zomaar even zeggen hoe laat en hoe, maar eindigt al op 9 januari, dat is maar twee maanden. Is dat niet wat weinig voor zo'n grootse collectie? Uh, nou ja, het kan zijn als er veel belangstelling is, uh, dat we uh, de tentoonstelling nog uh, langer laten doorlopen. Oh, het is niet dus, uh, iets wat erna komt wat al klaar staat, een tentoonstelling? Uh, nee, daar zijn we nog be mee be bezig. Maar we houden in ieder geval die ruimte uh, eventueel nog om uh, te verlengen. Oké. Okay. Dus Go um, um, ja, het hangt helemaal vanaf. Maar we hebben nu al gemerkt dat er uh, zelfs uh, veel belangstelling is uh, uit België. Um, Echte kunstliefhebbers die uh, aangegeven hebben dat ze deze kant uh, opkomen. Nou, dat is mooi, want het is natuurlijk een stil seizoen nu, anders worden langs langs hand. Dus we kunnen wel ja. wat uh, toeristen gebruiken zeg maar, die hier naartoe komen. Ja, um, wanneer is de officiële opening precies? Hoe laat? Uh, de officiële opening is uh, vanmiddag van twee tot vier. Is er en, iemand die uh, dat doet officieel? Sorry? Sorry? Wie doet dat officieel, burgemeester? Um, dat is die um, uh, kunstkenner uh, die deze um, kunstenaars allemaal uh, verte vertegenwoordigt. Een dus okay. rijk, uh, rijk schipper. En die geeft ook een heel verhaal over de achtergrond. Okay. En waar je op moet letten en uh, dat soort dingen meer. Dus dat is uh, wel bijzonder. Is iedereen welkom bij die opening? Of... Uh, nou, het is een beetje besloten, maar er is, er is zo op zich nog ruimte voor mensen om eventueel binnen te lopen. Dat, uh, dat zou kunnen. Oké. Okay. Um, wat misschien ook goed is om even te uh, vertellen... is uh, volgende week, uh, dan begint de kunst uh, drie dagen. Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ja, precies. Ja. Um, en tijdens die, uh, dat weekend uh, is de toegang is gratis okay. voor mensen. Nou, Ben gaat zo spreken dus. met Leontien Wagenmakers. Ja. Dus dan zal dat allemaal ook aan de orde komen... Zeg, wat kost okay. het om toegang uh, te krijgen tot het HDMZ? Uh, uh, normaal is het 57 uh, voor volwassenen en 52 voor kinderen en museumkaarthouders. Oké. Okay. Dus, nou. uh, maar goed, het is echt de moeite waard. Ja, je loopt er niet zomaar doorheen. Uh, je bent echt wel even bezig om alles uh, goed te bekijken. Nou, ik, uh, ik zal er zeker zijn. Ik ben benieuwd. Ik kan het niet zien, maar ik ga wel uh, het ervaren, denk ik. Dus uh, ja. altijd goed. En mijn partner komt mee en die kan het wel zien. Ik ja. kijk even naar mijn medepresentator Ben, want volgens mij heeft hij nog een vraag aan je. Ja, de eerste vraag die is al beantwoord over de kunst kunstdriedaagse, uh, of de gratis entree is. En dat is duidelijk. Mijn uh, ja. volgende vraag is, als ik die uh, QR-code scan, ja. kan ik dat dan ook ergens opslaan, dat ik het later nog eens terug kan kijken? Uh, volgens mij kun je het 7 uh, op je telefoon. Oké, okay, en is er verder informatie op uh, de website van het hdmz te vinden uh, over deze tentoonstelling? Uh, ja, die is er. Alleen is er niet echt een link naar die uh, uh, website uh, uh, van de kunstenaar zelf. Want het is uh, uh, www.kunstbroeders.nl uh, Kunstbroeders.nl, Absoluut. Ja. Is... Oké, okay, nou dan zijn mijn vragen beantwoord. Dank ik, je. Ik kijk nog even naar Jelmer. Heb jij nog iets te vragen? Jelmer nee. Dus we zijn compleet geweest, Marcel. Tenzij ik iets vergeten ben wat jij nog kwijt wil. Uh, nee, het is, het is echt de moeite waard om het uh, te bekijken. Dus uh, ik denk dat iedereen verrast is over wat er allemaal staat. Nou, bij deze een oproep aan iedereen die luistert... en ook iedereen die niet luistert. Maar die toch weet. Ga vanaf uh, 6 november. Dat dus is vandaag, hè. Na het HDMZ ja. voor een mooie tentoonstelling over de Chinese hedendaagse kunst. Oh ja, het is misschien nog even goed om te laten weten wanneer het museum open is. Ook aardig, uh, ja? Ja, dat is uh, op woensdags en vrijdag tot en met zondag. En dan van tien tot vier. Nou, mooie tijden. Ik hoop dat de dranghekken geplaatst moeten worden, Marcel. <laughs> ja, ik hoop het ook. Ja, ik hoop het. Hé, hey, bedankt voor dit gesprekje. Okay. Succes verder uh, bij de opening openingsnummer één. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Oké. Okay, dag. I waited Oh, no. I'm bon.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 Uitgekozen door Jelmer gaan wij door naar de kunst. Er staat van alles te gebeuren: eh, van cultuurmaand tot kunstdriedaagse. En ook kunstdriedaagse praten wij met Leontien Wagenmakers. Goedemorgen. Goedemorgen, het is Leontien Wagenaar trouwens. Pardon? Oh jee, oh jee. Oh jee. Mijn ja. de, de, de schuldige die trekt het boetekleed alweer aan. Goed zo. <laughs> uh, Leontien. Er, uh, wat je in uh, de intro al schrijft... is dat er in uh, Zandvoort een heleboel te doen is. Uh, uh, we hadden jazz behind the beach, we hadden de karavaan en uh, noem het maar op. Um, ja. Is dat de achtergrond waaronder een projectplan... Uh, Kunstdriedaagse Zandvoort is geboren? Uh, nou, eigenlijk uh, uh, meerdere uh, inspiraties... Uh, zijn de afgelopen periode voorbijgekomen. Mm -hmm. uh, om te beginnen is... Uh, nou ja, is het hartstikke mooi dat er uh, November Cultuurmaand is, uh, is ontstaan. Maar um, persoonlijk, als uh, creatief uh, persoon in de mode, vind ik um, dat er in Zandvoort wel nog het een en het ander aan cultuur ontbreekt. zeg maar de laatste aantal jaren. En dat was inderdaad uh, in de tijd dat ik nog heel jong was, in ieder geval, was dat toch heel anders. En ik dacht, waarom, uh, waarom kunnen we dat toch niet weer een beetje voor elkaar gaan krijgen? Nou, zo is het. Idee ontstaan van die kunst die daar maar ook een beetje uh, geïnspireerd door de Pride at the Beach, uh, die uh, ja, wat een prachtig event is geworden, wat, wat breed uitgedragen is door, uh, door Zandvoort en uh, ondernemers. En eigenlijk um, uh, hadden we zoiets van uh, ja, waarom niet zo kunst en cultuur? Weet je wel dat je dat je niet alleen uh, een open atelierroute hebt. Maar dat je ook uh, verschillende uh, midden- kleinbedrijven winkels vraagt om, uh, om mee te doen... ...of HoriKa vraagt om mee te doen met een kunstmenu bijvoorbeeld... Uh, ...of een, uh, of, of, of een, een Rembrandt-broodje, ik zeg maar wat. Ja. <laughs> ja. Een heel oud broodje wordt dat. <laughs> ja, maar, maar ja. <laughs> ja, ja. En um, nou ja, dus, dus op die manier. En dat is eigenlijk waar we naartoe willen. Uh, ja, met, met, met deze Kunstdriedaagse. Het is niet een eenmalig event. Het is uh, nou ja, nu, komend weekend, is het voor de eerste keer. Mm -hmm. En uh, nou ja, nou, dan willen we het verder uitrollen. Eigenlijk uh, per jaar, elk jaar willen we dit, uh, dit event laten terugkomen. Dus, dit is eigenlijk uh, de start-up van uh, de Zandvoort Kunstdriedaagse. En ik zie ook een aantal namen erbij staan: uh, kunstenaar en mede-initiatiefnemer, Wijn aan Zee, uh, Ondernemer ondernemografische sector. Uh, hebben hun al een input... verzameld of ben je daar nog mee bezig? Nee hoor. Eigenlijk zijn we, we zijn bijna klaar. Uh, gelukkig. Want anders dan zou het niet best zijn. Dan moet je, <laughs> dan moet je nog heel hard werken. Ja, nee, het is... Uh, uh, het is best... het is, het is veel werk. Uh, wat we allemaal met liefde hebben gedaan. Uh -huh. en, um, nou ja, aanvankelijk kwam... Hilly Jansen naar me toe en die zei... ja, uh, wil jij... Uh, nou, wil jij dit niet op je nemen? En uh, toen heb ik gedacht, ja, dat kan ik niet alleen. Dus nee. um, uh, heb ik gevraagd um, of dat um, onder de, de Rotary Club Zandvoort kan. En de mensen die in die werkgroep zitten... Mm -hmm. die, uh, nou ja, die, die, die, die, die zijn, dat is een beetje organisch ontstaan. Um, wie, eigenlijk, wie heeft er zin om mee te doen? En, um, en wie heeft er werkelijk, zeg maar, vanuit een... Uh, dat we niet allemaal, zeg maar, hetzelfde uh, discipline kunnen, uh, kunnen uh, uh, verwerken. Maar dat we bijvoorbeeld ook, uh, nou ja, inderdaad, Christi is ondernemer. Uh, maar die heeft ook uh, veel te doen met communicatie, want dat is eigenlijk de achtergrond. Uh, ja, Robin Homhoed, die uh, werkt in de grafische sector. En uh, die heeft uh, weer met een uh, grafische ontwerper... Brigitte Poets heeft uh, het logo ontwikkeld en een heel mooi programmaboekje gemaakt. Michael Landman die plaatst alle uh, uh, kunstenaars en deelnemers op, uh, op, op Facebook, op de sociale media. Dus iedereen heeft zijn taakje. En, uh, en, dat, en dat is heel mooi. En, en en los daarvan zijn er nog andere leden zeg maar, van de club die enorm uh, meegeholpen hebben met. Uh, nou ja, zeg maar het motiveren van uh, van kunstenaars om mee, mee te doen, of het nou professionele zijn of hobbyisten, dat dat uh, dat maakt niet uit, want nee. dit karakter van dit event uh, moest vooral zijn ook even, uh, nou ja, samenkomen, samen kijken, uh, samen dingen doen, en, en zeker na een uh, periode van uh, corona. ...waar we gelukkig weer in zitten. Maar uh, gelukkig nog niet in de lockdown. Weet je, dat het uh, kunst en cultuur verbindt natuurlijk ook. Nee, dat is uh, correct. En ik zag ook een, uh, een bekendmaking bijvoorbeeld... ...over Marlene Scherps die uh, in het Rode Kruisgebouw zit. Ja. Uh, komen er nog meer publicaties? Want ik, uh, ik lees hier... Uh, ...de driedaagse openingstijden worden vastgelegd. Uh, een een pop-op-atelier in het Oude Kruidvat, enzovoort, enzovoort. Het zijn allemaal geweldige ideeën. Uh, komt daar een overzicht van? Want je zegt, ik, uh, er komt een boekje. Ja, dat staat sowieso op de uh, website van uh, Zandvoort uh, Cultuurmaan. En er komt een boekje inderdaad. Daar, uh, dat boekje dat komt te liggen bij uh, het Zandvoort Museum, het HDMZ Museum en bij WijnHC. En de kunstenaars zelf die zullen ook een aantal boekjes uh, hebben liggen. Hmm. We hebben... Uh, bij alle locaties hebben we ook Beachflex staan uh, die uh, met met, um, met zeg maar de, de grafische uiting van uh, Zandvoort Cultuurmaand en um, ja dus dat boekje dat en dat boekje dat, dat krijg ik als het goed is uh, nou, binnen een paar dagen ook op PDF okay. ik had al iemand ja ik had al iemand die van ver weg zou komen die me benaderde van... Uh, Sorry. Um, van Is er al iets van een programma? Ik zeg nou ja, dan kan je die PDF al sturen. Dus uh, mm -hmm. um, ja, dus zo. Die, dat is wel, uh, wel leuk dat je ook al van buiten interesse hebt. Uh, dan ja, dan ja. begin je toch een beetje te leven weer. Nou ja, ik, ik, ik, ik vroeg me af hoe deze hierop afkwam. Ik ze zei, ik moet twee uur rijden. Oh. <laughs> dus, <laughs> ik dacht nou, dat, die, die heeft er zin in. <laughs> Ja, ik, uh, ik, ik, ik keek vanmorgen op cultuur in Zandvoort. En daar staat een heleboel informatie over wat er allemaal uh, te vinden is over cultuur in Zandvoort. En misschien dat, de, dat ze daar gekeken hebben. Kun je al een beetje ja. een tipje van de sluier oplichten van wat er te doen en wat er te zien is? Nou, uh, zeker. <coughs> uh, we hebben bijna 30 kunstenaars. Uh, ja, in de breedste zin. Dus... Uh, uh, beeldhouden, um, schilderkunst, glaskunst van Ellen Kuil, um, maar ook um, ja, een soort van um, hele bijzondere fotocollages van Jan Gerber, die komen bij Bijna Zetouwen. En uh, <coughs> Nou zeg, ik moet wel kuggen. Het is toch wel een gewoon ja, hoesje? Hoest. He? Het is gewoon hoesje, ik nou, heb okay. er gisteren nog getest. Ja. <laughs> ja, we testen we, we, we, we testen regelmatig ja. hier in huis. Goed, er is dus uh, een heleboel te doen uh, ja. op allerlei fronten. Uh, van, van foto's tot beeldhouden. En 30 kunstenaars, dat is nogal wat. Dat is bijna groter dan de kunstroute. Uh, ja. Dus je hebt die drie dagen echt wel nodig. <laughs> ja, nou ja, goed. Uh, we hadden aanvankelijk, moet ik wel zeggen, de, de vrijdag... De, de, de vrijdagmiddag gaan een aantal kunstenaars open. Ja. Uh, de atelier doet het, die is op uh, zaterdag en zondag. De, hoe laat begint die? Tussen, het is, uh, vindt het plaats tussen 12 en 6. Oké. Okay. Op, op de locaties. Ja, ja. En vrijdagavond um, uh, hebben we opening, maar vanwege de corona, <laughs> hoe is dat een. een ja, toch een besloten opening worden. Ja. Dus dat, is dan, uh, dat hopen we dan voor, volgend jaar in ieder geval niet te hebben. En dat we gewoon, uh, dat gewoon iedereen uh, daar naartoe kan komen. Een mooie opening met luide trommel op het Gasthuisplein bijvoorbeeld. Ja, nee, in dit geval is het uh, uh, een combinatie van uh, muziek en kunst bij, uh, bij Bijna zee. Oké. Okay. En uh, verzorgd door de Mel. Mm -hmm. En uh, Grain B. Hij is uh, DJ. En dat... Uh, nou, en Bijnazee is ook locatie voor een aantal kunstenaars. Dus uh, meteen uh, is die kunst daar ook te uh, bewonderen. Vanaf uh, zaterdag en zondag dus voor publiek. En... Uh, ja, dat is ook... Uh, het is natuurlijk een prachtige locatie daar op Stationsplein. Maar uh, Het is ook... Uh, nou ja, het is ook heel leuk dat deze ondernemer uh, zoveel moeite doet <laughs> In ieder geval om de kunsten uh, te, tentoon te stellen ja. naast uh, ondernemer te zijn. Ja. Nou, ik, uh, er zijn uh, wel meer uh, tijdens allerlei activiteiten uh, bij Christie dingen te, te bezien, dus zij doet echt wel, uh, echt wel mee. En het is trouwens ook een ja. heel mooi, uh, mooi voorstuk op het Saskia'splein. Uh, Gert, had jij nog wat te vragen? Ik ben bijna klaar met Leontine. Ja. Ik, uh, ja. ik luister heel intensief en dan mis ik wel eens wat. Dat kan dus nu ook zomaar gebeurd zijn. Uh, ja. Wat is jouw achtergrond? Jouw eigen achtergrond? Nee, nee Ik heb uh, uh, modeacademie gedaan. En uh, ik werk eigenlijk uh, ongeveer 35 jaar als zelfstandige in de mode -adviseer. Uh, zeg maar grotere bedrijven op collectieniveau. En dat doe ik in binnen- en buitenland. Dus uh, vandaag de dag gaat het ook heel erg veel en vaak over uh, duurzaamheid. En um, nou ja, dus we kijken ook uh, niet alleen van... Uh, um, ja, wat, wat zijn de trends, maar we kijken ook inderdaad... hoe kunnen we het duurzamer insteken. En um, ja, dat is hartstikke belangrijk natuurlijk uh, uh, voor, voor ons milieu. En, um, nou ja, dat is een heel boeiend beroep. Oké, okay, en dan is de link naar kunst snel gelegd. Ja, dus kunst is voor mij een inspiratie ja. eigenlijk altijd. Kunst en architectuur en muziek. Uh, ja, en dat, dat zijn ook stromingen. Het is een tijdgeest. En uit die mm -hmm. tijdgeest filter je, zeg maar, kenmerken die relevant zijn, zeg maar, voor mijn klanten. En, uh, ja, klanten kan je aan denken dat het, zeg maar, de grotere retailketens zijn. En, uh, nou ja, goed. En dat. Dat, dat doseer ik ook in, uh, als gastdocent in, uh, in Enschede... voor een textielomgeving uh, in ja. Twente. Maar ook uh, in China. <laughs> Om nou, te nou, je bent ja. een, uh, een, een breed uh, kunstenaar door een uh, en veelzijdig door, uh, door de mode. Uh, ja. ik, ik hoop dat het volgende week een beetje mooi weer is... en dat het dan de kunstdiedagse route goed te lopen is... Ja. En uh, nou, de informatie die is te krijgen bij uh, allerlei uh, musea. Daar ligt een mooi boekje met de route. Ja. En uh, nou, ik wens je heel veel plezier en veel publiek. Nou, hartstikke bedankt en heel erg bedankt voor de tijd die jullie hebben genomen om uh, uh, uh, met mij hier over te spreken bij ZFM. Ja, jij ook, bedankt. Ja. En een prettig weekend. Ja, jullie ook. Fijne dag. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort. Heeft... En jij, jij beleeft het. Dit is het ritme van Zandvoort. kom op, To stay read your breathingness, I got something to teach you, baby. But let me tell you something, baby. I just wanna hold you close tonight, and I wanna live just you and I baby, I just want you close tonight, baby. I just want you close tonight. And I wanna live just you and I baby, I just want you close tonight, baby. I just want you close tonight. But let me tell you something, baby. But tonight I won't be us, you got me trapped in your mind, but tonight I won't be us, tonight I won't be yours, tonight I won't be your Tonight I won't be yours, baby. You got me trapped in your mind, but tonight I won't be us, you got me trapped in your mind, but tonight I won't be us, tonight I won't be yours, tonight I won't be your This is more than a kiss for me You left me with no breath And I'm feeling so bad for you I'm feeling so bad You were lying in front of me Naked in your bed No, I got something to teach you Baby, let me tell you something Baby, I just wanna hold you Close tonight, and I wanna live just You and I, baby, I just want you Close tonight, baby, I just want you Close tonight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 En dit was een nieuw song door Menneskin. Ook weer uitgezocht. Goed. We gaan praten met Ellen Spithoven. Die is van de provincie uh, Noord-Holland. En we gaan het hebben over Matchmaker. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Spithoven, u bent, uh, u, u bent van de provincie? Nee, ik ben niet van de provincie. Ik uh, ga een opdracht uitvoeren uh, vanuit de provincie. Okay. Maar ben van uh, Preneurs. Oké. Okay. Um, de provincie Noord-Holland wordt uh, Matchmaker. Men uh, heeft... He veel uh, te doen over duurzaamheid... en circulaire uh, programma's. Wat denkt de provincie... hiermee te bereiken? Oh, allereerst, wat is het? Wat is het? Ja, dat is een hele goede vraag. Het um, is eigenlijk... een, uh, een programma eigenlijk om de circulaire... economie te gaan versnellen. En uh, dat gaan we eigenlijk doen... Uh, nou, tweeledig. Enerzijds... door matchmaking en anderzijds... door het geven van ook advies. En het komt er eigenlijk op neer... dat we eigenlijk grote MKB-bedrijven... Zoeken die een, een vraagstuk hebben, dus die al wat verder zijn omtrent de circulaire economie en die gekoppeld willen worden aan een grote ketenpartner om de keten te sluiten. Of bijvoorbeeld een launching-customer zoeken. Een, een wat is een launching-customer? Een, een eerste klant. Okay. Dus als je voor je een nieuw product ontwikkelt, dan uh, zoek je een eerste klant om het product mm -hmm. uh, of uh, service te valideren. Oh, dus ik, ik, ik maak iets en dat breng ik onder bij uh, CNA of, uh, of een ander groot bedrijf. Uh, dat zou kunnen, okay. ja. Er zijn verschillende vraagstukken die er natuurlijk spelen uh, om voor een versnelling te zorgen. En vaak is het niet alleen maar dat het helpt met uh, hè, het maken van een match, mm -hmm. maar vaak is er ook een, uh, wel advies bij nodig omdat het aan het begin staat van een transitie. Er spelen complexe vraagstukken als hoe ga je dat contractueel vastleggen, uh, misschien moet er wel het BIS-model moet aangepast worden of moet meer draagvlak gecreëerd worden binnen een organisatie. Uh, en dat zijn ook allemaal vragen die we dan ook daarbij oppakken. Mm -hmm. Dat, uh, dat vergt de expertise, en die hebben jullie in huis? Zeker, ja. We doen het programma samen met KPC, een ander consultiebedrijf. Um, waardoor we inderdaad experts in dienst hebben die, uh, ja, die hierbij kunnen ondersteunen. Oké, okay, het, het project wordt dus eigenlijk door jullie uitgevoerd onder de, de naam Provincie Noord-Holland natuurlijk. Um, heb je een voorbeeld van een bedrijf? Zeker, graag. Um, ja, dat is misschien wel leuk. Een, een voorbeeld is bijvoorbeeld het bedrijf Stone Cycling. Uh, zij maken uh, bakstenen van restafval zonder beton. Daar doen ze nu nationale en internationale projecten mee. Uh, echter hebben zij nu een nieuw product, product ontwikkeld. Een straatsteen. Uh, gemaakt van 80% restafval. Uh, wat zorgt voor een enorm, enorme reductie in, uh, in CO2. Mm -hmm. En zij hebben nu net een, uh, een eerste launch in customer gevonden. Waarbij zij uh, 500 vierkante meter... ...gaan neerleggen ergens in Amsterdam... ...om eigenlijk te valideren of het allemaal uh, goed is. En om te schalen zoeken zij meerdere launching customers. En daarvoor hebben ze eigenlijk ons gevraagd... ...of wij zouden kunnen ondersteunen. Um, en hebben ze ook een vraag omtrent uh, contracten... ...van hoe ga je dat nou contractueel goed vastleggen. Ja. Dus dat is een heel concreet voorbeeld. Um, maar een ander voor leuk voorbeeld is ook van een bedrijf... ...dat um, interieur maakt voor tentoonstellingen, horeca of restaurants... Ja, bij tentoonstellingen uh, wordt alles na vaak drie maanden alweer afgebroken. Dus al die reststromen die keren terug. Uh, wat eigenlijk heel veel waarde nog betreft. Dus eigenlijk zoeken zij partners die ja, uh, tegen een deel van betaling en dan break even... die restafvalstromen willen opkopen of meenemen. Zodat de cirkel rond is. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je uh, op zo'n uh, beurs of tentoonstelling heb je een hoop karton en, en, en hout... En dat je ja. dat dan weer terugbrengt en dat iemand het weer gebruikt als, uh, als hout en karton. Ik vind het van die straatstenen ook wel aardig. Um, hoe, hoe, hoe begeleid je dat dan? Want iemand komt met zo'n straatsteen en zegt... Van, Joh, ik heb nu een hele mooie duurzame straatsteen... maar daar zoek ik een, een, een lounging customer voor. Hoe, hoe gaan jullie dan in je werk? Ja, dat is een goede vraag. Eerst wat we eerst wel doen, we gaan eerst de intakes... Uh, kijk, kijk je ja, ook we... naar het product... Uh, nou, we moeten wel kijken of het uh, haalbaar is. We okay. hebben natuurlijk een x-aantal uren eigenlijk uh, te besteden. Dus wij kunnen geen grote, complexe vraagstukken realiseren. Mm -hmm. Dus dan zouden we iemand ook echt wel adviseren om naar bijvoorbeeld een circo-track te gaan. Dat is een oh. ander heel mooi instrument van de provincie Noord-Holland. Uh, dus bij ons moet er een heel specifiek vraagstuk zijn. Uh, echt op matchmaking en advies. Waarbij wij ook kunnen kijken van hey, dit is allemaal te realiseren uh, binnen uh, de tijd die we ervoor hebben. Uh, en natuurlijk zijn er ook een x aantal criteria aan dat, verbonden. En, en dat is met die, uh, die straatstenen zo gegaan? Excuus, ik verstond u heel slecht. Uh, ik wil even terug naar die straatstenen. Of dat heeft u met die straatstenen ook zo gedaan? Ja, dus wat we als eerste doen... We gaan eerst kijken of men past binnen de criteria. Dus een MKB-bedrijf moet, moet, moet gevestigd zijn in Noord-Holland. Ze moet minimaal vijf ton omzet doen. Liefst veel en veel meer. Vijf jaar bestaan. Uh, maar ook actief zijn in bepaalde sectoren. Zoals de bouw. Uh, agi, uh, food, um, textiel en plastic. Nou, vervolgens gaan we een intake doen om te kijken... Van wat is dan dat vraagstuk en uh, is dat te realiseren voor ons. En pas als men geselecteerd wordt, dan gaat een echt traject in. Um, en als je een traject ingaat, gaan we eerst een twee uur lang... een deep dive interview doen om echt te ventileren... wat is nou concreet die behoefte, maar ook wat zijn vooral de risico's... en de knelpunten voor dit traject... Uh, vervolgens gaan we dat in een actieplan uitwerken. Uh, en vanuit daar kunnen we eigenlijk een soort van longlist opstellen... van potentiële launching customers. Nou, die worden dan besproken met de ondernemer. Want mogelijk heeft hij misschien al een paar partijen benaderd... of uh, kunnen partijen niet mee om reden X of Y of niet schalen. Dat zijn allemaal vraagstukken die erbij komen kijken. Um, vervolgens wordt er een shortlist gemaakt samen met de ondernemer... En vanuit daar gaan wij die shortlist benaderen. Dus wij gaan de ondernemers benaderen om te kijken of ze openstaan voor een potentiële samenwerking. En als daar bedrijven voor openstaan, dan gaan we gezamenlijk initiëren dan een eerste gesprek. Waarbij we als adviseurs echt aanwezig zijn. Uh, om ervoor te zorgen dat we precies weten wat er speelt. Waardoor we die input kunnen gebruiken ook voor de follow-up en de adviesuren die er eigenlijk zijn. En dat is denk ik ook de USP van het programma dat we echt betrokken zijn bij, uh, bij het hele proces. Ah, dat blijkt uit de opzomming die u net geeft... Uh, van het idee wordt bij jullie aangebracht... en jullie gaan helemaal mee tot de, de match is, uh, klaar is. De matchmaking is voltooid, om het zo te zeggen. Ja. Um, heeft u ook aanmelding uit Zandvoort gekregen? Nog niet, Nog maar niet. dat uh, zouden we graag, uh, graag willen natuurlijk. Nou, Hierbij een oproep aan alle Zandvoortse ondernemers... Kijk eens op www.noordholland.nl-matchmaking en dan komen ze bij jullie uit, neem ik aan. Ja, zeker. We staan altijd open voor een, voor een gratis intakegesprek en we denken graag mee. U had het over een aantal uren die u ter beschikking hebt. Zit u ruim in de uren? Ja, het project heeft ongeveer een waarde van 3000 euro per bedrijf. Oké. Okay. Nou, dat zijn aardig wat uurtjes, toch? Precies, ja, daar kunnen we heel veel van realiseren. Dus ik zou ook zeker de, de ondernemers uit willen nodigen, misschien wel in de hotelbranche of een, mm -hmm. uh, een horecaondernemer, het circuit in Zandvoort. Uh, nou ja, zijn er bedrijven die ermee bezig zijn om, om contact met ons op te nemen, om te kijken wat voor waarde we toe kunnen voegen? Nou, jullie benaderen niet uh, uh, zelf bedrijven? Ja, ook. We werken vooral natuurlijk ook samen met uh, bepaalde uh, ondernemersverenigingen of brancheverenigingen die ons ook weer bedrijven uh, doorsturen. En dat is echt omdat we echt bedrijven zoeken die er al mee bezig zijn. Dus het moet, moet geen bedrijf zijn die aan het begin van een transitie staat. Het nee. dus echt bedrijven die al weten wat ze willen, om maar zo te zeggen. Oké, okay, nou, het mist natuurlijk het ondernemersbelang uh, Zandvoort. Heeft u daar contact mee gehad? Uh, niet met het ondernemersbelang Zandvoort, wel via Stad Co. Oké, okay, ja, Statenco doet het een en ander voor uh, de OBZ. Ja. Nou, dan, uh, dan, dan gaat dat in Zandvoort ook wel lopen. Uh, ik ben zeer benieuwd als er een Zandvoorts project is. En als we daar nog een keer over kunnen praten, dan uh, zou ik dat wel leuk vinden. Ik kijk even naar Gert, heb je nog een vraag? Mijn vraag heb jij net gesteld. Namelijk, <lacht> is er in Zandvoort ook mogelijk met? Ik denk even aan food, visafval, bekertjes. Maar goed, we gaan het zien. Oké, okay. mevrouw Spitoven, ontzettend bedankt voor uh, de uitleg. En we zijn zeer benieuwd hoe het project in Zandvoort gaat lopen. En laat nee, het even weten. Oh ja, zeker, sorry. Hartelijk, <laughs> zeker hartelijk dank voor de uitnodiging. Mocht er inderdaad een bedrijf zich aanmelden, dan uh, neem ik weer contact op. U heeft ons adres. Heel graag. Ja. En uh, dank u wel en een prettig weekend. Hetzelfde. Dank u wel. Dank u wel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 Dit was het allernieuwste aller nummer van ABBA, Don't Shut Me Down. Nou, het klinkt bij mij net als ABBA al uh, jaren geleden. Um, dit was het eerste uur en we gaan in het tweede uur praten met uh, Martin Ettema over de nieuwe wandelingen van de IVN. We gaan praten met Erik Koning over de ondernemersprijs. Classic Concert, de Mozartproductie, wordt uitgelegd door Toos Berger. En daarna praten we met Rianne van Huiste over de week van de verpleging. Tot het tweede uur. Nee,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 als je niet flexibel bent, blijft de kermis koud en keel. Ik was nog jonger, dacht alles te weten Reden mijn horizon, hoe meer ik vergeten Hoe minder ik beter doe dan de rest Hoe meer ik het weet, hoe meer ik verpest Oh, zoveel duistere zaken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 Jong onbezonnen, dagen in de zon Eindeloze nachten, het komt wel weer mm -mm -mm -mm -mm -mm.